Het is wel gezellig in zo'n trein Maar nu willen we weten wat het doel zal zijn Door op, de stop die flauwe kul Doe op, vertel nou op, waar gaat de reis naartoe Vergeet het maar dat ik iets onthul Vergeet het maar dat ik iets uit de kan doe Wat een, wat flauw Weer echt iets van jou, dan heb je naast wel een bureau, ze zijn hier nu al bezig aan de nieuwe show. Ik heb gezegd, ik wil voor geen prijs, dat er vandaag gewerkt wordt, we zijn op reis. Dan we eindelijk eens waarheen, geen sprake van, dat hou ik nog voor mij alleen. Wat leuk, wat flauw, weer echt iets van jou. ja, we zien wel wat het wordt. Je moet het zien als een soort sport. Ach, hoe heb je ook me ziet. Je schiet bij Rob nooit iets te kort. Hé, nee, wat is dat nou? Hij stopt. Ja, we zijn er, dus dat klopt. Maak de spanning van een jaar. Nu maar.